Vijf uur, Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. Bij een ontploffing in een chemische fabriek in het oosten van China... zijn zeker vier doden gevallen. Zes mensen zijn gewond geraakt. Twee van hen zijn er slecht aan toe, melden Chinese media. Volgens de lokale overheid gebeurde het ongeluk tijdens werkzaamheden. De oorzaak is nog niet bekend. De eigenaar van de fabriek is aangehouden.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 De politie heeft gisternacht in Amsterdam twee zakkenroller, zakkenrollers gepakt... nadat zij de telefoon hadden gestolen van een agent in Burger. De twee gebruikten de voetbaltruc. Een van hen leidde het slachtoffer af met een kunstje met een bal... maar waarna de ander zijn telefoon pakte. De agent had het door en bleef ze die vervolgen. Die werden vervolgens aangehouden. Zijn telefoon kreeg de agent weer terug.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 I'm <laughs> Je luistert weer naar Risa en inderdaad, ik heb er wel zin in hoor. Jij dacht natuurlijk van nou, dat, dat komt een beetje, een beetje lelijk binnenvallen... zo'n uh, jongen zonder zin. Nou geloof mij, ik krijg hier zoveel geld voor betaald... dat zo gauw als die microfoon opengaat, krijg ik er zin in. En uh, zin ga jij er ook in krijgen, want we hebben een bomvol programma. Wat dacht je van een singer-songwriter? Maar niet zomaar een singer-songwriter. Hij is naar Amerika geweest en uh, hij, hij, hij, doet ook, hij doet ook zaken met iemand... Uh, eigenlijk een vaste gast van de show. Nou, dat Gaan we straks allemaal bespreken. Ook hebben we later in het programma natuurlijk Noah, daar zit je al op te wachten, maar dan moet je nog wel even anderhalf uur wachten. Hè? Want Noah dat, dat komt altijd wat later binnenvallen. Maar ja, het is wel Noah natuurlijk. Daar doe je het voor. En uh, nou ja, eigenlijk gewoon nog heel veel meer. Maar voor nu, genoeg gepraat. tijd voor die plaat. Mind the tears in my eyes that I won't cry for you Oh no With every breath that I take I want you to share that air with me All the things that money can buy But I'll never, never, never make my baby cry And it's all right But I can't do it out of sight Because my heart is true, she's simple Stevie Wonder met uh, tijd. Je ja, luistert naar Risa. Hier gaat het ook allemaal tijd en Alright. We hebben in de studio hebben we een zinger-songwriter. Uh, ja, ik vind het altijd een beetje zo'n belegen woord uh, voor, voor, voor muzikanten. die gewoon eigenlijk meer, veel meer algemeen zijn dan dat ze zich toerichten tot één bepaald genre. Ehm. Um, hij begon zelfs achter een drumstijl. Ja, dat gebeurt toch ook niet bij alle, alle grote singers en songwriters. En uh, op een gegeven moment heeft hij tijdens de popronde, onder andere Judy Blank leren kennen. Ja, dat is eigenlijk een vriendin van onze show, die, uh, die hebben we hier graag. Dus daar doe je ons een heel groot plezier mee. Want dat betekent dat je ook muziek met haar hebt gemaakt. Dat is uh, helemaal correct. Ja. Dat is helemaal correct. Maar voor de mensen die zoiets hebben van ik, ik weet niet zo helemaal over wie het nu heb, wat dacht je van dit? What you say? Dat uh, klinkt erg lekker. Dank je. Ja. Hé, hey, uh, welkom bij Risa. Ten eerste. Ben jij nog wakker of was je net wakker? Ik uh, ben net wakker. Net wakker. Het is een beetje zwaar, hè, rond dit ja, tijdstip. Ja, het is uh, vermoeiend, hè? Ja. Hoeveel uur heb je meegekregen om te slapen? Ik heb vandaag drie uur geslapen. Drie uur gisteren, gisteren wel vier. Ah, gisteren wel vier. Ja. Nou, nou, nou, nou. Je wordt verwend hier zo in het weekend. Ja. Is zijn weekenden voor jou altijd heel slecht qua slapen? Uh, nou ja, ik uh, werk daarnaast ook nog in de horeca. Dus ik ook ben op nog? zich de, de tijden wel een soort van gewend Oké. Okay. Even, ik slaap vaak weinig, ja. Je slaapt vaak weinig. Ik denk, ik zet even mijn microfoon hard rond. Het klinkt net alsof ik gewoon vanuit een toilet sta te, te roepen... richting die microfoon. Dat, dat kan ook nooit de bedoeling zijn. Ik ga je twee dingen even uitleggen over het programma Risa. Het eerste is dat we hier werken met toverwoorden. Toverwoorden zijn woorden waarvan de redactie denkt... nou, als, als, als Risa met uh, Potman gaat bellen... of uh, bellen, praten, praten... misschien ga ik wel met je bellen, wie weet. Dat mag hoor. Uh, als, ik, als ik met je ga praten, dan kan het zomaar zijn... dat die woorden voorbij komen. Mocht dat gebeuren, dan hoor je jij het volgende. Dat is voor jou een teken dat jij eventjes met die dobbelstenen moet gaan dobbelen... die voor je liggen. Ah, ze liggen ja. in een bakje voor je, als het goed is. Ja, je hebt ze gevonden, heel goed. Moet je dan eventjes mee gaan dobbelen. En thuis, thuis, ja, ga, ga je meeschrijven natuurlijk. Want uh, aan het eind van de uitzending wil ik van jou weten... welke toverwoorden het nou precies waren. Welke denk jij dat het waren? Uh, de winnaar gaat er vandoor met een Blu-ray pakket. En dat is uh, dit weekend van de uh, Avengers. De Avengers, het is natuurlijk weer Marvel time. Uh, Black Panther komt eraan. Dus geven we een Avengers uh, Blu-ray uh, zet je weg... Kan gewoon allemaal. Het tweede wat we je eventjes willen vertellen... is dat we hier werken met een lieftallige regisseur. Mai. Goedemorgen. Goedemorgen. Je eerste week als uh, officieel redacteur van het programma Risa. Superspannend. Ja, vinden wij ook. Ja. Uh, het is uh, de drop of de ronde. Hè? Want je, je hebt proeftijd? Heb je proeftijd? Nou, uh, als het goed is uh, een maand. Een maar... maand, ja. Dus uh, dit, dit, Heel secuur werken vandaag, uh, Mai. Ja, ik moet me wel een beetje bewijzen vandaag. Ja, ik, ben ook, ik heb ook een pen en papier meegenomen. Ik ga ook echt zo, oh, zo, zo krabbelen spannend. als ik iets verkeerd zie ga. Ken je dat? Dat als mensen, als mensen je moeten beoordelen, ze gaan wat op papier schrijven. Dat je ja. denkt, wat de fuck zit er nou? Ja, meestal, meestal is het niks. Het is gewoon een wat jij maakt. Daarnaast is daar mijn talige assistente voor vandaag en zij heeft voor jou een voorwerp meegenomen. Wat heeft zij voor jou meegenomen? Is dat een verrassing of mag ik dat gewoon zeggen? Nee, dat mag je gewoon zeggen. <laughs> Het is een sterretje. Een sterretje? Wat voor sterretje? Zo'n dingetje die je moet aansteken, zeg maar. Oh ja, dat was vroeger natuurlijk uh, voor, uh, voor uh, oud-jaar. ging je daarmee een beetje lopen zwaaien. Mo mocht je dat ook van jou dus? Uh, ja... Dat ik mijn strijkjes zwaaien. Maar... Oh ja, echt waar? Dus, dus, dus ja, ik, ik had echt zo'n periode dat ik mocht echt alleen maar die sterretjes. Ja. Dat vond ik super kut. Ja, tot, tot mijn 18. En daarna mocht ik. Oh, tot je 18? Oh, oh ja, oké. Okay. Dat nee, nee, ik, ik, ja, nee, was bij mij maar ook wel bij onze 16 of zo mocht ik mijn mocht ik eerste vuurpijlen. Ja, sterretjes. Kijk je ook nog wel eens omhoog naar de sterren? Ja, af en toe. Ja. Vraag je wel eens een beetje af van waar dat nou allemaal vandaan komt? Of zeg je dat nee, helemaal nee. niks? <laughs> ja, dat zijn mensen die daar uh, wel mee bezig zijn. Dus ik dacht, ik vraag het eventjes. Want. Telefoon. Ik heb telefoon van uh, Boy uh, Langhaar. Goedemorgen. Goedemorgen. Je bent sterrenkundewetenschapper. Je woont in Zweden om je daar uh, te specialiseren. Waar specialiseer je dan in? Ik uh, specialiseer me in de sterrenvorming. In de vorming van sterren. In de vorming van sterren. Nou, en dan is het voor jou een belangrijke week. Want uh, er is een nieuwe methode gevonden om de geboorte van grote en zware sterren te onderzoeken. Leg uit. Juist, juist. Dus als, als sterren geboren worden, ja. dan weten we ongeveer hoe dat te werk gaat. Ja. Maar als de sterren zwaarder worden, dan zijn er een hoop problemen met de theorieën die we hebben. Oké, okay, waarom? Nou, en we, we, nou dat, dat is een heel complexe vraag, maar we denken dat de antwoord ligt in magnetische velden. En de invloed van magnetische welden op de dynamica van, uh, van de stervorming. Oké. Okay. En wij hebben een methode ontwikkeld om uh, magnetische welden te meten rond stervormingsgebieden. Oké. Okay. Oh, dat, dat was het hele verhaal. Ik, ja, sorry, ik ben er nog niet zo bekend mee. Hè? Dus ik denk van, nou, er komt nog een heel verhaal. Maar dat was het verhaal. Het is vroeg. Ja, ja, Voor mij helemaal. Hey, en, uh, maar wat is daar dan zo spe speciaal aan? Ik bedoel, ja, magnetische velden. We wisten toch al dat ze bestonden. Ik bedoel, het was toch ook wel een beetje logisch... dat ze een beetje invloed hadden op, op datgene waar, waar ze in de buurt waren? Ja, nou, precies, precies. Dat is, dat is correct wat je zegt. Het probleem alleen is dat we niet kunnen, kunnen zien hoe sterk een magneetveld is. Mm -hmm. En nou, dat is nou juist precies wat wij hebben gedaan, wat wij hebben ontwikkeld: uh, dat we signalen uit de ruimte kunnen interpreteren voor, de, voor het magneetveld waarin zij, uh, zij ontstaan. Dus, uh, dus we weten dat er moleculen zijn rond, uh, rond die stervormingsgebieden. Yeah. En die moleculen die ster, die, die sturen hele sterke signalen. Yeah. Um, nou, die signalen die zijn. Die zijn een klein beetje gesplitst. Yeah. Uh, en dat komt dan door het magneetveld. Dus we weten inderdaad al dat, dat er een magneetveld rond die sterrenvormingsgebieden is. Ja. Yeah. Alleen die sterkte van die splitsing dat hangt af van het molecuul. En daar moet je een hoop weten over het molecuul zelf. Ja. Yeah. Uh, en dat hebben wij uitgerekend. Uh, hoe dat zit voor een bepaald molecuul. Methanol heet het molecuul. Oké. Okay. Uh, dus dat levert dan uh, direct een methode op om magnetische velden qua uh, sterkte uh, uh, te meten in, in die stervormingsgebieden. Wat dus een, een betere theorie gaat, uh, gaat geven voor, uh, voor uh, stervormingsleer. Aha, dus het komt er eigenlijk op neer dat jullie de theorieën hebben aangescherpt. Dat datgene wat nog een beetje miste, de ontbrekende puzzelstukjes om nou goed te begrijpen hoe die zwaardere sterren worden gevormd. Dat jullie erachter zijn waar dat nou aan ligt. We hebben een mooie stap gezet. Een mooie stap gezet. Ja, ja, zeker. En wat is de volgende stap? Nou, uh, voor, voor, voor mij is het... Uh, ben ik voorlopig wel even klaar met... Uh, met, met, uh, <laughs> met sterren? Gaat je met nu, nu, nu bezighouden met kikkers? <laughs> uh, dat is een goed, uh, goed plan, Risa. Ja, dat is zo te plekken. Als je, daar wat, <laughs> als je daar nou wat ontdekt, dan moet je het wel naar mij noemen, hè? Uh, ik, ik beloof het. Als, we, als ik iets in, uh, in de kikker leer uh, uit ga vinden, dan... Dan, dan heet ik het, nou het Riesa. Ja. Nee, maar, maar nee, ik blijf nog wel naar boven kijken. Maar, uh, uh, naar de ruimte. Alleen even een andere richting. Uh, mm, ja, deze keer wel. Oké, okay. nou, ik heb in ieder geval hier een muziekje erbij. Daar kun je dan nou lekker naar luisteren terwijl je dat doet. Dankjewel. Oké, okay. hoi hoi. Ik heb het over de weekend. Samen met Def Punk maakte hij een nummer. Het is een knallende hit geweest. En je hoort hem hier op Radio 1. Wie en varen bij het programma Risa. Ik heb het over Starboy. I'm trying to put you in the worst mood. Uh. P1 cleaner than your church shoes. Uh. point 2, just to hurt you. Uh. All red lamp just to tease you. Uh. None of these toys only to... Uh. She clean up with her face but I love my baby I, You talking money, need a hearing aid You talking about me, I don't feel ashamed Switch out my style, I'd like to get any lame I, Switch out my cough, I kill any pain And look like what you got I Ik zelf ook met muziek. Onder andere Total Touch, Wat een gigantisch succes hadden zij in de jaren negentig. Somebody else's lover hier zo bij Risa. En in de studio heb ik uh, Potman Junior. Goedemorgen, welkom terug. Is het, een beetje, is, het, is het een beetje te doen voor je dit tijdstip om, uh, om een beetje een interview of zeg je van nou, normaal? Normaal ben ik nog wakker. Nu ben ik net wakker. Dus ja, en nu, en nu moet je ook nog eens een keer rauwehoeren. Want normaal, ja, normaal lig je zijn. nu een beetje voor verapengapen op de bank te Netflixen, denk ik, of niet? Nee, dan dus, sta ik nog wel ergens in de kroeg. Oh, sta je in de kroeg? Jij bent een beetje kroegtuiger? Ja, wel een beetje. Ja, vooral in het weekend of was week de hele week door? Oh, nee, hey, uh, ja, hele week door. Oh, wekker. ja ko nog. ik kondig jou eerst uh, aan als singer-songwriter. Is dat een term die nog gebezigd moet worden? Of zeg je van, nou, daar ben ik eigenlijk wel helemaal klaar mee? Ah, nee, het heeft een beetje een smetje gekregen door... door... Giel Belen. Ja, onder andere. <laughs> is dat echt een beetje. Ik, ik, ik nou dat... Ja, daardoor klinkt het zo lullig ineens. Ja, dat is wel waar. Dat is wel, wel wat ik gewoon ja. doe: zingen en liedjes maken. Ja. Dus, dus je kan er ook niet echt onderuit. Nee, maar ja, ik vind het ook niet heel erg. Hoe is, uh, hoe is voor jou de liefde voor zinging, uh, voor songwriting, liedjes maken uh, ontstaan? Wat is, wat is jouw inspirator geweest? Nee, ik ga deze vraag ook stellen. <laughs> een lullige kutvraag. Toen ik zit in één keer te denken. wat is... Oké, okay, laten we eens eventjes wat anders bedenken. Iets veel interessanter. Met kikkers misschien. Kikkers. Ben je een dierenliefhebber? Eh, uh, ik uh, lust graag dieren. Je lust graag dieren, ja, ja, ja. daar zijn er veel van. Ga je dan ook een beetje mee met die, uh, met die, met die trend van... nu dat er vegan uh, helemaal in, dat je denkt van... nou, misschien ga ik ook wel over, want... Uh... Nee, ik ga niet over, maar ik vind het ook niet erg om veganisten te eten. Over. Nee? Dat vind ik vind helemaal niet erg. Oké, okay, maar je wil je niet gedwongen worden? Nee. Het zijn wel zeikers af en toe, ik vegans? Nee, ik wil wel gewoon kunnen kiezen. Ja, mij die knikt ook van, ja... Hey, wat, is, uh, wat is voor jou het belangrijkste uh, in, in jouw muziek? Het belangrijkste? Ja. Ja, goed. Cool. Ik vind het fijn uh, om liedjes te schrijven... en dat je dan shit van je af kan schrijven of zo. Ja, is het voor jouw therapie? Muziek maken. Ja, wel een beetje. Ja? Ja. Het is wel grappig dat je dan, dan hele moeilijke dingen opschrijft over, over van alles... En, en dat je daar dan applaus voor krijgt. Ja. Het voelt af en toe heel gek, hoor. Ook een beetje kruw, denk ik. Ja, ja. Ook wel weer leuk. Heb je, heb je wel eens wat geschreven waarvan je achteraf denkt... shit, dat had ik nooit moeten uitbrengen? Want dan nou, nou word ik het de hele dag aan herinnerd. Als ik het, elke keer moet ik het weer herbeleven. Nee, nou, ik heb wel eens... dat ik te veel liedjes heb over, over, over drinken en alcohol... en dat ik dan bang ben dat ik in pauze gewoon geen alcohol meer krijg. Ah, ja. Maar waar, kom, waar, waar, komt dan, waar komen die liedjes over alcohol dan vandaan? Nou ja, ik uh, werk hier naast uh, een beetje in de horeca en dan... dan... Steeds gedrinken in een kroeg en dan. Ja, ik heb, ik heb in jeugd dus, dan ook... maak je verder niet zoveel meer mee. <laughs> nee, ja, want dat gaat, dat gaat flink door. Ik heb in mijn jeugd ook in de horeca gewerkt. En dan was het, was het uh, tot sluit ging je, dan, uh, ging je dan aan het werk. En daarna ging je oh. nog drie uur lang uh, nadrinken met die hele groep. Ja, exact dat. En dan werd je wakker uh, op de tafels van, uh, van het restaurant waar je werkte. Ja, als je massa hebt. Ja, als je massa hebt. Wat was de slechtste plek al? Op een biljart in of zo. Wat voor jou de slechtste plek geweest waar je ooit wakker werd? Oh god, ergens in een badkuip bij iemand, maar. <lacht> in een badkuip? <lacht> Geen idee bij wie ook. En je weet ook niet meer wat er gebeurd was dat je in die badkuip was beland. Ik had ongetwijfeld een goed plan daarvoor, man. <lacht> Is het, is, het, is het belangrijk om goede muziek te schrijven... dat je ook een beetje verdeel van de minder hebt? Oh, nee, helemaal niet. Een genots, uh, genotse Nee, middel. ik heb uh, sterker nog, in, uh, toen ik in Amerika en Canada was... deze zomer, yeah. voor vijf maanden... Yeah. dronk ik bijna niks en rookte ik niet. In, in... En kan je daarmee dan zeggen dat je muziek daarmee vooruit, achteruit... of is dat gelijkwaardig? Nou, ik had wat meer tijd. Ik, was, uh, ik heb vijf <laughs> ja. maanden ook niet gewerkt. Dus <laughs> je bent niet meer wakker in badkijpen. Dan heb bad je wat maar... meer tijd om, om, om serieuze <laughs> dingen te maken of zo. Waarom? Waarom ga, je, waarom ga je helemaal daarheen? Uh, ik, had, ik was een beetje klaar met mijn baantje überhaupt. Uh, ik dacht, ik ga gewoon lekker op reis. En, en Canada Amerika was ik allebei nog niet geweest. Ja. Dat ga ik lekker daarheen. Was, was je ook niet bang om in het totale cliché te trappen van al die muzikanten die dan naar Amerika gaan? Oh, en... nee, maar ik ging echt wel voor vakantie en ik had oh. gewoon een gitaar meegenomen. En oh, ik, had, ja. ik, had, ik, had, ik had tijd. Met wie ga je dan? Naar Canada en Amerika. Ja? Ik ging uh, met mijn uh, inmiddels ex-vriendin. Dus. Oh ja, want die heeft vijf maanden lang uh, tegen jouw nuchtere zelf moeten aankijken. Ja. Die dacht, nou dat is toch heel anders dan dat ik hem ken. Ja, nou, die, is, uh, die is ook gebleven. Oh, die is gebleven, serieus? <laughs> toch niet met een andere kerel daarom? Nee, door? nee. Oh, okay, nee. Okay. Alpans. <laughs> oh, ja, dat weet je nu niet meer. Nee. <laughs> Kun je een liedje overschrijven? Ja. Hey, uh, jij, gaat, uh, jij gaat een track doen. Uh, welke track ga jij doen? Ik uh, ga een, uh, geheel doen. een geheel nieuw liedje. Een nou, geheel nieuw liedje. Daar zijn ik, we uh, altijd blij mee. Wordt uh, in de studio meteen aan microfoons getrokken. En zo, want het is allemaal hier zo live geïmproviseerd. Doen we dat gewoon een beetje zo? En dan ga ik dit zo weghalen. En dan geef ik jou, hoe heet het? Uh, take Me. Nou ja, vooruit. Uh. May hey, we use your daughter's body to save somebody else's daughter's life? Uh, behoorlijk aangrijpend, zeg. Ja. Waar komt dit vandaan? Dit was een uh, krantenstukje wat ik gelezen had in de NRC. Oké. Okay. Dat ging over een meisje die verongelukt was. Ja. En het uh, gekke van dit liedje, dit liedje heeft uh, de ouders bereikt. Dat is heel bijzonder. Echt, dus uh, ik heb nu contact met die ouders ineens. En, en wat, hoe reageerden hoe, hoe reageerde die daar dan op? Die vonden het uh, heel mooi en uh, die hebben me. ...gevraagd om ook op een in memoriam voor dit meisje te schrijven. Dat, dat, dat is uiteraard. heftig. Dat is heel, heel vreemd, ja. Ja, dat verwacht je ook niet op het moment dat je dat liedje schrijft. Dat nee, die dus, kanten. als je het schrijft is het nog een soort van fictief allemaal. En ik heb ja. gewoon wat er in het stukje stond overgenomen en Engels gemaakt. Maar dat is heel, heel bijzonder, ja. Heftig. Ik hoor ook een beetje Springsteen in jouw uh, ja, dat, muziek. Ja, dat kan wel kloppen. Ja. Tijdens mijn reis in Amerika was ik zijn biografie aan het lezen... en ondertussen alle albums die daarbij horen aan het luisteren, oh, yeah. zeg maar. Lekker is dat, hè? Dus wel een beetje mijn nieuwe album gaat wel een beetje die kant op of zo. Ja, dat is op zich uh, geen, geen probleem, lijkt mij. Nee. de bos. Okay, we gaan zo direct met jou verder praten. Onder andere over jouw samenwerking met onze, ja, ons, onze liefde van onze show. Judy Blank. Um, en nog veel meer gaan we bespreken. Maar eerst, eerst, eerst een liedje wat misschien hier een beetje aansluiting op heeft. Het, uh, het is een Amerikaanse trek over een zelfmoordhulplijn. Oh ja, zo is hij ook genoemd. Uh, 1-800-273-8255. Ik zou niet eens weten wat... Mijs, zullen we dat eens uitzoeken wat het nummer is? Dan gaan we je straks laten gaan weten. Rijden. De zelfmoordpreventielijn in Nederland zou zijn. Maar dit is in ieder geval de... Amerikaanse. Het Nummer is trouwens van Logic, misschien ook wel leuk om te weten. Ooh. I've been on a low, I've been taking my time I feel like I'm out of my mind It feel like my life ain't mine I don't wanna be alive Talking about it, think they know it I've been praying for somebody to save me No one's heroic in my life Don't even matter, I know it I know it, I know I'm hurting deep down But can't show it I never had a place to call my own I never had a home Ain't nobody calling my phone Where you been, where you at? What's on your mind? They say every life precious But nobody care about mine I've been on low, I've been taking my time Where you been, where you are, where you going I know you're the reason I believe in life What's today day without a little night? I'm just trying to set a little light It can be hard It can be so hard But you gotta live right now You got everything to give right now I've been on low, I've been taking my time I feel like I'm out of my mind I feel like my life ain't mine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 Het is een uh, nummer uh, tegen zelfmoord, of in ieder geval zelfmoordpreventie. En uh, het nummer heet dan ook naar de uh, zelfmoordpreventielijn van Amerika. Ik heb ondertussen even laten opzoeken wat nou dan onze zelfmoordpreventielijn is. Dat is 113. Dus mocht je gevoelens hebben waarvan je zegt... Van, nou, die moet ik nu eventjes kwijt, want anders ga ik er wel een eind aan maken. Bel dat vooral. 113. We zijn zo terug met uh, meer. Daarmee is eventjes iemand die, uh, die een heel, heel mooi, lief meisje heeft ontmoet. En uh, nou, als hij in de ogen kijkt... Ha. We hebben het over YouTube. De kaartverkopen is deze week geweest. Alles is alweer uitverkocht. Je kan er niet meer heen. Je kan alleen nog naar luisteren. wie die clip nog herinnert. Jeetje mien, dat is gewoon in één stuk geschoten. Dat is een soort van parade en zo komt van alles lang. Ja, ik zie jou. En ja, Volgens mij was hij uh, of de trouwdag of de verjaardag van zijn vrouw vergeten, En heeft hij in die clip alle dingen die hij heel leuk vond erin gestopt. Oh ja, je weet er nog meer van dan ik. Ja, maar het was een hele mooie clip op een of andere ja. reden. Het was heel simplistisch en tegelijkertijd heel groot. Het ja, was een soort, parade. een soort van sorry, excuus. Prachtig, hè? Prachtig, jeetje mina. In de studio, ik uh, heb hem al eerder aangekondigd, Potman Jr. En uh, ik wilde het eventjes hebben met jou over, uh, ja, over een samenwerking met iemand... die ons aan het hart gaat, omdat dat... Ja. Uh, ja, ja, ja, ja, want het is een, een, een van onze lievelingen in de shows. Ik heb het over Judy Blank. Hoe is dat precies gebeurd? Uh, nou, we speelden allebei op de popronde in 2016. Ja. Uh, dus daar had ik haar gezien. Ik had een violist bij me die ook wel eens met, met Judy speelde. Ja. Yeah. Uh, toen was er de uh, Act Rosemary and Garlic. Yeah. Uh, uh, ik zat bij hun in de auto. Ik reed met hun mee. En toen de jongen daarvan, Dolf heet Ja. Yeah. zei, ik heb een studiootje en ik wil graag met jou iets opnemen. Want ik vind dat je lijf heel anders klinkt dan op die plaat. En daar wil ik iets mee doen. Ja. Yeah. Ja, ik heb net mijn plaat opgenomen, dus ik heb niet zoveel om op te nemen. Maar als we dan toch iets gaan doen, dan wil ik wel iets bijzonders doen. Dus dan vraag ik Judy of die misschien iets met mij wil doen. En toen kwam, uh, kwam Judy kwam de studio binnenlopen. Is dat zo gegaan, Judy? Ja, dat is helemaal hey, precies Judy. zo gegaan. <laughs> Goedemorgen, Freaky. Heel je wakker? Je moet straks spelen, toch? Je ja, moet ik slapen. moet straks spelen. Ja, maar ik word speciaal voor jou wakker, gebracht Ah, ik, dat is lief. Ja, want dat wil ik wel eventjes weten natuurlijk, want daar kom jij die studio binnenlopen... en er zit voor jou iemand die je nog niet kent. Waarom ga je zo'n samenwerking dan aan, Judy? Nou, ik weet niet. Hij had een soort van ontwapenend berichtje gestuurd van, uh, ja, ja, ik ken je ook verder eigenlijk niet, maar uh, we doen allebei de popronde en ik vind je stem heel erg mooi. Nee, hij zei, ik ben inmiddels een beetje fan geworden van je stem. Dus dat was <laughs> eigenlijk een hele lieve manier om dat te vertellen. Um, dus toen dacht ik, ja, waarom ook niet? En toen had ik een beetje zijn Spotify gecheckt en... Uh, je... Hij heeft natuurlijk een ongelofelijke stem. Ja, hij heeft een hele ongelooflijke stem. Een beetje ja, loopt... zoals ik nu klink, maar dan de mannelijke <laughs> variant. Ja, ja. Als hij je zo had gehoord, had hij misschien het berichtje nooit gestuurd. Natuurlijk. Dat Juist. Jullie ja. Blank, ik ben geschrokken van je stem. Dus, <laughs> Doe je mee? <laughs> oh, jeetje wieder. Hey, eh... Um... Daar loop je die studio binnen, je kent elkaar niet. Hoe, hoe zorg je ervoor dat die magie ontstaat dan in de studio? Ja, we hadden wel handjes geschud hoor, met de poplonnen. Ja, ja oké, okay, maar echt kennen is ja. natuurlijk anders. Want je moet wel ineens intiem muziek samen maken. Ja, in een studio waar, waar ik ook in ieder geval nog nooit geweest was. Ja. Um... Maar dat ging eigenlijk redelijk vanzelf. Dat, dat ging gewoon vanzelf. Want uh, ik moet eerlijk zeggen dat ik het liedje helemaal niet zo goed had geluisterd. Want ik was natuurlijk weer druk. Zoals mm. altijd. Yeah. Um, dus ik had niet voor alles precies een lijntje uitbedacht of zo. Dus dat betekende dat ik dat eigenlijk nog moest gaan doen in de studio. En daar had Freek heel boos om kunnen worden. <laughs> maar, nee, uh, dat ging super soepel. Maar dat ging heel leuk. En zei van, ja, wil je dat het zo klinkt? En toen uiteindelijk gingen we gewoon lijntje voor lijntje kijken, wat is hier mooi bij. En dat was net alsof we al veel vaker hebben opgenomen. En hoe lang geleden is dat? Ja, stiekem wel <laughs> langer dan je denkt. Ja, <laughs> ja ik denk, denk dat het uh, ergens in maart of zo was. Vorig jaar? Ja. Oh, dus daar zit dan een heel jaar tussen. Waar, ja, waarom nee, zit het het daar nou zo'n lange tijd tussen dan? Nou, dat we het ook kon... even konden oefenen. Ja, precies. <laughs> hadden we hadden even tijd nodig. Weet je, Mina. En, uh, maar die is vorige week is die single uitgekomen. Betekent dat jullie dan ook samen het podium opgaan? Uh, niet per se. We doen het wel, hoor. Als we in elkaars buurt zijn, dan doen we dat. Ja, ja, ja. Maar, maar we het is hebben niet... verder niks uitgestippeld, nee. Oké, okay, dus er is geen nieuw duo ontstaan. Nee, nee het zou leuk zijn, hoor. We ja, ah. zijn er voor ja. open, hoor, jullie. Als je niks meer te doen hebt... <laughs> maar uh, jullie heeft net volgens mij een hele mooie platen-deal getekend. Oh, ja, ja, nou, sterker nog, Judy, ik, ik heb gehoord inderdaad dat er weer een album uitkomt. Dan vraag ik me af: van, kom je dan ook weer even bij ons langs? Ah, oh, wat lief dat je dat vraagt. Tuurlijk. Ja, natuur ja natuurlijk kom ik bij jullie. Nou, hier zo, ja. De vriendin van de show. Maai, jij bent altijd heel erg blij met jullie. Ja, ik ben een beetje verliefd met jullie. Ja, iedereen is een oh. beetje verliefd met jullie. Ik, ik, me ik ga me scheren hoor, als ze komt. Ik ga me scheren. Oh, Ju Judy. Nee, mijn gezicht. Maai, ja, nee. mijn oh, gezicht. Oh, zelf je hoofd, want uh, daar valt weinig te scheren. Goed, we gaan gewoon naar de muziek. Uh, Nummer 1 Simply forgot. Ja. Nou ja, laten we gewoon even naar luisteren. Nou, dat gebeurt toch niet heel erg vaak in deze studio. Maar uh, ja, dat kan gebeuren. Gaan we even snel terug naar waar we mee bezig waren? Kan dat overnieuw starten? Gaat vast wel lukken. Ga, uh, heb ik nou een vastloper? Ja, hoor. Dat zal je toch altijd zien. Ook. Ah, daar is hij weer. De techniek staat voor niks. Dat gaat allemaal naar mijn salaris. Simplificat. needs Begging for mercy and baby please won't you see me through the stupid things I do. I wish I was more like you. Cause if anything is worth it and you sure deserve it please put your faith back Je luistert naar Risa. En in de studio heb ik Portman Junior. Je hebt hem al eerder gehoord uh, met live muziek. Maar we dachten, nou, we hebben nog wat tijd over. En toen vroeg ik of hij nog wat, uh, wat muziek wilde spelen. Wat ga je van ons doen? Uh, de titeltrack van mijn laatste album, Next of Kin. Next of Kin. a damn beautiful day but today Het zijn, het zijn magere applausjes, maar wel uit het hart hier zo. Want uh, ja, we zijn maar met z'n twee hier zo uh, naast jou. Heb je, heb je ook vrolijke muziek? Nee. <laughs> ja, half. Half, half. Maar, maar wa, wa, wa, wa, was dit op geënt? Ook op een krantartikel? Of, uh? Nee, dit is wel, een, uh, het is wel weer, weer over dood. Ja, maar daarom. Het ja. gewoon Ik... over drinken. Maar toevallig twee begrafenisliedjes dus gespeeld. <laughs> Ik in de stemming. <laughs> wil je... Wil je Word je ook veel, veel gedraaid? Krijg je ook, krijg je ook veel reacties van mensen die zeggen: van ja, ik heb het toch gedraaid op dan een begrafenis? Uh, nee, heb ik nog niet, niet vaak gehoord. Nee? Dat is is natuurlijk ook geen einddoel voor iemand? Nee. <lacht> Lijkt me. Nee. Nou ja, Tenzij je Mieke nou, Telkamp heet. Ja. ja. Die is er wel binnengelopen. Nou, nou, nou, nou, nou. Je hebt toch wat geld verdiend uh, aan andermans dood? Uh. <lacht> en Eens een dood is onder onderzin. <lacht> ja. Uh. Maar ja, het, het betekent natuurlijk wel wat voor mensen. Ja, nou ja, ik vind het wel heel bijzonder dat ik nu op een In memoriam ga spelen. Ja. Dat is ook voor het eerst. Is, wat, wat, wat, is, wat is je nalatenschap uh, over 50 jaar, als, als je over 50 jaar terugkijkt? Nou, Ik hoop dat ik nog uh, een hele hoop verschillende soorten albums maak. En dat is wel de bedoeling. Wat, wat is verschillend dan? Nou, ja, ik, de planning is om nu weer met een uh, volle band te gaan spelen... en daarmee mijn nieuwe album op te nemen. Oké. Okay. Daar heb ik wel echt zin in. Dat is een heel ander geluid dan weer. En ja. dan heb je ook hele andere optredens. Ja. Dus ik vind het wel leuk om hem te blijven vernieuwen. Ja. Maar hoe combineer je dat dan straks? Want ik bedoel, dan heb je allemaal verschillende stijlen albums uit. Maar dan moet je wel gaan optreden. Ja, ja maar het kan wel. Ja. Als in Springsteen doet dat ook. Ja, dat is ook, <laughs> weer waar. dat is ook weer waar. Maar het is wel, wel een beetje echt jouw grote voorbeeld dus. Ja, dat is wel, ja die staat hoog op het lijstje. Waarom Springsteen? Ik, ik weet niet. Dit is. Uh... Het is zo eerlijk en, en mooie, mooie verhaaltjes. En, en dat vind ik heel knap als je zo kan schrijven. En, en, daar doe ik ook heel hard mijn best op. Ja, om, om eerlijk te schrijven? Nou, ik vind het belangrijk dat de tekst ergens over gaat. Ja. Je hebt zoveel top 40 hitjes. Die echt, ja. Vraag me echt af of die mensen weten wat ze überhaupt aan het zingen zijn. Ja. It's, it's like like diamonds in the sky. Ja, yeah. yeah. like a bird in the sky. I'm so high fly. Zo <laughs> <It's so> makkelijk allemaal. <laughs> Doet al, je man. helemaal niks? Nee. Daar nee, kan ik wel wat bij voorstellen. Doe, ik yeah. vond het in ieder geval heel erg mooi. Um, Portman Junior uh, was en is de gast hier zo bij Risa. En uh, laat vooral ook, als je nieuwe singles hebt, wij zijn altijd heel blij met primeurtjes. Ja, goed. Dus dan gaan we ook daar zeker draaien van je. Tof. Ja? Thanks. En misschien, misschien als Judy dan langskomt... dat jij dan weer gewoon aan de lijn houdt. Oh ja. ja. En dan bellen we je vanuit de kroeg. Ja, dan moet jullie eigenlijk iets opnemen waar ik dan weer iets op mompel. <laughs> Wie weet, we gaan het meemaken. Hier bij Riza.